De importheffingen die China heeft afgekondigd voor bijna 130 Amerikaanse producten leiden tot grote nervositeit op de beurzen in New York. De Dow Jones maakte vandaag een duikeling en stond vlak voor sluiting op een verlies van 2,5%. Op onder meer varkensvlees hebben de Chinezen een invoerheffing gelegd van 25%. En dat is gelijk aan het tarief dat president Trump heeft aangekondigd voor de import van Chinees staal.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 op sommige plaatsen liepen protesten uit de hand. Betogers vielen bussen aan en staken politiebureaus in brand. De Keukenhof heeft dit paasweekend fors minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. Het waren er 80.000, bijna de helft minder. En dat kwam door het weer dat tegenviel. Bovendien viel Pasen dit jaar twee weken vroeger dan vorig jaar. Het weer vanavond en vannacht regenachtig. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Later opklaringen.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 be dead. So mama 6.9 FM.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 Rit met van Z ook op TV Z M TV op kanaal 45 I dit is Troe Wat Wil I think Wil I stay But better I will get away I'm skat.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 Grow up to be just like you. Yeah. I see it all, I'm sure, buddy. Do I know what's right? I thought I knew, but it turns out the other way. I.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 Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat Dat je aan mij hebt genoeg had Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat Ga, schat Want je moet Ik weet, je moet Als het een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 Do no wrong Turn his back On his best friend He puts her down 6.9 ZFN